11 Uur. Het NOS-journaal. Door Alt Megens. Op Paleis, Huis ten Bos wordt zometeen het tweede kabinet Rutte beëdigd. Voor het eerst gebeurt de beëdiging door Koningin Beatrix in het openbaar. De plechtigheid is live te volgen bij de NOS. Overigens worden alleen de nieuwe ministers beëdigd. De zittende VVD-ministers hoeven niet opnieuw de eet of belofte af te leggen. Meteen na de beediging verschijnen de zeven VVD-ministers en zes PvdA's op het bordes voor de traditionele foto. Aan het begin van de middag worden ook de staatssecretarissen beedigd. En ook vanmiddag dragen de vertrekkende bewindslieden hun portefeuille over. Aan het eind van de middag is de eerste vergadering van het tweede kabinet Rutte. De afspraken in het regeerakkoord moeten worden bijgeschaafd... als blijkt dat hele groepen mensen veel meer koopkracht moeten inleveren dan de bedoeling is. Dat zegt VVD-fractieleider Zijlstra. Volgens hem zijn de berekeningen van het Centraal Planbureau het uitgangspunt voor de afspraken die VVD en PVDA met elkaar hebben gemaakt. Die komen erop neer dat de laagstbetaalde... er de komende kabinetsperiode licht op vooruit gaan. Inkomens van ongeveer een ton gaan er 4% op achteruit. Zijlstra benadrukt dat de CPB-berekening ook geldt voor de inkomensafhankelijke zorgpremie. Als blijkt dat mensen er door de zorgpremie nieuwe stijl meer dan 4% op achteruit gaan, moet ook dit plan worden aangepast, zegt Zijlstra. Kredietbeoordelaar Standard Poor's is op de vingers getikt... vanwege een advies over derivaten van ABN AMRO. Een Australische rechter oordeelt dat de informatie... die S&P over deze beleggingen gaf aan Australische investeerders... misleidend was. De derivaten, die door de crisis bijna waardeloos zijn geworden... hadden volgens de Australische rechter nooit de AAA-status mogen krijgen... de hoogst mogelijke waardering. De zaak was aangespannen door 12 Australische gemeenteraden... die samen een verlies leden van bijna 14 miljoen euro... Australische juristen bereiden volgens de Financial Times nu miljoenen claims voor in Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Fouke Boy is de nieuwe trainer van Cercle Brugge. Hij volgt Bob Peters op, die anderhalve week geleden werd ontslagen. Boy was tot mei van dit jaar technisch directeur bij FC Utrecht, maar moest daar vertrekken vanwege tegenvallende resultaten. Hij moet nu Cercle Brugge behoeden voor degradatie. Cercle staat na 14 wedstrijden onderaan in de Belgische Eredivisie. Het weer, vanmiddag veel bewolking en buien trekken van noord naar zuid. Later vanmiddag klaart het vanuit het westen op. Het wordt maximaal 10 graden en de wind draait op steeds meer plekken... van zuidwest naar noordwest. En dit is de ANBB-verkeersinformatie met het fiel op de A67... Venlo richting Eindhoven. Daar staat tussen Afrit Liesel en Afrit Zomeren 5 kilometer. Dat komt er een ongeluk met een vrachtwagen. Daardoor is bij de Afrit Zomeren de rechte reis ook afgesloten.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 Vandaag een wat bijzondere uitzending, een andere uitzending dan normaal... want vanaf half twaalf gaat de volledige aandacht op Radio 1 uit... naar de beëdiging van de nieuwe ministers en de bordesscène. Het kabinet Rutte 2 is samen met koningin Beatrix op de trappen van Huis ten Bosch. En wij nemen zo alvast een voorproefje. Want wat komt er eigenlijk bij kijken om daar de perfecte foto van te maken? Bruggebouwen is het motto van het regeerakkoord van Rutte en Samson, dat weet u... maar werkt zo'n motto ook. Reclamespecialist Charles Bormans loopt een paar van die regeringsmotto's na... En verder dit half uur, Het verdriet van West-Friesland. Dat is de titel van een documentaire die vanavond op televisie wordt uitgezonden. En verdriet, dat is het. De film gaat over de vele zelfdoningen onder jongeren in West-Friesland. Een verhaal over eenzaamheid, zwijgen en drankmisbruik. Ik praat zo met de maker van de film Leen van den Berg. En voor een speciale kijk op de gebeurtenissen in de eten... surf naar degids.fm Een buitengewoon... Bijzonder evenement, zo meteen al half twaalf. Voor het eerst in 200 jaar legt het nieuwe kabinet in het openbaar eet af. Dus niet achter gesloten deuren bij de koningin, maar gewoon zichtbaar. En daarna volgt de traditionele bordesscène op de trappen van het huis ten bos. Een van de fotografen die zich daar staan te verdringen is Evert-Jan Daniels van het AD. Verslaggever Robert-Jan Boy bekijkt hoe hij dat gaat aanpakken. Jazeker Felix, en hij is er aan het voorbereiden hoor, even Jan Daniels. Ik sta hier aan de achterkant van het uh, paleis, uh, langs de kant van een, ja, een hele lange oprijlaan. Schitterende tuin hier natuurlijk, vers gemaaide gazonnetjes. Een lommerrijke omgeving, je ruikt de herfstbladeren en ik kijk uit op het uh, paleis. Een landhuisachtig geheel met een grote koepel erop. Ik zie daar uh, de oranje standaard wapperen en daaronder uiteraard het bordes... In het verlengde van de oprijlaan zie je de rode loper al liggen. Ik zie al wat camera's opgesteld staan voor die rode loper. En Evert-Jan, die, uh, die heeft een trapje meegenomen, meen ik, Evert-Jan? Ja, we hebben een trapje meegenomen, alle apparatuur. Wat en, nog meer ja, apparatuur, noem eens wat. Uh, camera's, laptop, uh, ja, alles bij elkaar wat je, wat je nodig hebt om een foto te maken en direct door te sturen. En uh, want de redactie zit op te wachten en iedereen zit er eigenlijk op te wachten. Iedereen wil het moment hebben. Maar iedereen wil het moment hebben, maar het is een foto die eigenlijk iedereen maakt. Iedereen maakt eigenlijk dezelfde foto. Ja, Dat, dat klopt. is toch verschrikkelijk eigenlijk? Een <lacht> klein beetje wel. Een klein beetje heb je wat over het gelijk. Maar het is ook de foto is ook het einde natuurlijk van de, van de kabinetsformatie. Uh, en uh, ja, dat moment dat wil je toch wel eventjes hebben. En iedereen wil het hebben. Iedereen. Het, het is het moment. Hoeveel keer heb je het al gedaan? En het is de vierde keer. Ah, dus je bent ervaren. En een klein beetje wel, ja. ja. Dus ik heb een trapje meegenomen. Het momentje van uh, minister Schippers was het, geloof ik, hè? De laatste keer was het uh, Schippers, die, uh, die net niet goed stond uh, ten opzichte van de rest. Uh, dus ik hoop dat ze het nu alweer goed doet. Ja. Omst... Hoe ga je het aanpakken? We zien het bordes. Je kunt op verschillende plekken gaan staan. Je hebt het trapje meegenomen. Ja. dan uh... even je tactiek. Nou, er is geen tactiek. De tactiek is om zo snel mogelijk uh, met trapje en al uh, naar voren te komen. Ja. En dan uh, uh, netjes uh, te staan uh, in het midden ergens van het, uh, van het bordes. Ja. Zodat je ze goed hebt. Uh, en dan te wachten op het moment, niet alleen maar op het moment dat ze keurig netjes zijn opgesteld. Maar ook op het moment daarvoor en daarna. Ja. Wanneer er juist een beetje chaos is. Dus als ze aankomen lopen? Als ze aankomen lopen. Ja. En als ze net niet goed hebben opgelet bijvoorbeeld waar de pijltjes staan, waar ze moeten staan. Ah, dat is, op, dat is aangegeven? Ja, het paleis... Uh, het personeel van pleis heeft van tevoren aangegeven wie waar moet staan. Ja. En uh, het leuke is natuurlijk als daar een beetje oneindigheid over gaat. Daar hoop je, uh, je natuurlijk op. Een klein beetje wel, ja. En uh, dan gaan ze op een gegeven moment weer terug. Ze blijven staan. Ja, hoe lang blijven ze staan? Hoor, uh, hoor je eigenlijk een commando? Van nu lachen of cheers of zo? Nee, dit is, uh, dit is 30 seconden, 40 seconden ja. als ze staan. En dan moet het beeld er beeld te zijn. En dan gaan ze weg. En uh, hoeveel foto's heb jij dan gemaakt? Uh, veel, heel veel. Het gaat echt uh, rapide op dit moment, ja. Honderden? Nou, dat niet, maar wel veel, ja. Wel veel. Ja, ja en, en dan moet je het gauw gaan ontwikkelen natuurlijk en zo? Ik bedoel, uh... Nou, we ontwikkelen het niet meer, maar... Nee, ja, we, we computerwerk, hè? Ja, ja, we lezen het in. En, uh, en dan gaat hij, uh, als een speer, gaat hij door uh, vanuit de auto uh, naar de redactie van het AD in Rotterdam. Is het leuk? Ja, super. Dit? Ja, ja dit is het mooiste vak, ver, ja, vak wat Ja, ik dit, dit moment wat je zo meteen gaat meemaken? Ja, eigenlijk wel. Ik vind het wel weer leuk. Er staat een hele nieuwe ploeg en... Uh, ja, ook nieuwe kansen. Ik vind dat wel heel erg leuk, ja. Een lenteachtig gevoel. Hoewel in de herfst... Een <laughs> lenteachtig gevoel in de herfst, ja. Dat is, dat is misschien wel heel erg leuk, ja. Oké, okay, jij gaat zo meteen uh, naar je apparatuur toe. En dan, en dan uh, ja, klaarmaken. Je moet er haastig uh, van doordenken. Ja, dat, absoluut. En ik kan al melden, Felix, dat uh, de ministers zijn hier al aangekomen. Oh. In uh, mooie grote auto's zijn ze naar het bordes gereden. Dus ze zijn al nu in het paleis voor dat inderdaad historische moment. even eh, Jan, bedankt. En we gaan hem zien, die foto van jou. Succes, dank je. Robert jan Boy vanuit Den Haag. De gids.fr. Als het onder invloed was, dan was ik bijvoorbeeld nooit onzeker of bang of wat het ook is. Kon ik mezelf veel sterker voelen dan dat ik eigenlijk was. Nou ja, en daardoor, als het dan weer gewoon normale dagen waren, ging het uh, juist al slechter, zeg maar. Die balans werd steeds, ging steeds verder uit elkaar. En dat heeft wel heel veel invloed gehad op uh, school. Op, op werk, een hele periode gewoon niks onder de ogen willen zien. En, ja, dat ook niet, je niet kwetsbaar opstellen naar de anderen toe. Omdat was dan weer euh, ja, bang voor de reactie van anderen. Dan moet je nou met je problemen gewoon. Euh, doen een beetje is alweer goed. Zegt Bart, zijn een jaar uit West-Friesland. In de documentaire Het verdriest van West-Friesland... vertelt hij openhartig over zijn drug- en drankgebruik. drugsgebruik. Het is regelmatig in het nieuws geweest. In West-Friesland, gelegen in de kop van Noord-Holland... kampen jongeren met psychische problemen en vluchten in drank en drugs. Of plegen zelfmoord. Regisseur Leen van den Berg voerde veel gesprekken met jongeren uit die regio. En vanavond is zijn documentaire te zien. Hij zit nu hier. Goedemorgen, meneer van den Berg. Goedemorgen. Hoorde Bart net zeggen dat hij zich veel sterker voelt met drank op. Geldt dat voor meer jongeren in West-Friesland? Ja, dat denk ik zeker. Het ja. hoort bij de hoort, cultuur? Het hoort bij de cultuur. En zeker als ze in een in vriendengroep zitten... en daar wordt natuurlijk die drank uh, gebruikt... dan, uh, ja... Want we zien in die film zien we uitgebreid dat er van die drankwagens getrokken door een tractor door het doorbreien. Soms komen twee drankwagens elkaar tegen. Dat is wel een mooi beeld. Ja, moet wel, ja, zeker. Ik moet wel eerlijk zeggen dat dat tijdens de kermis is. Die er natuurlijk volop zijn in West-Friesland. Bijna iedere week wel één. Maar ook in de weekenden. En drank is eigenlijk in West-Friesland, vind ik, een, een, een vast onderdeel van het bestaan bijna. Van jongs af aan leer je om een, uh, een drankje te drinken. Want op die wagen staan jonge, jonge meisjes en jonge jongens ja, ook. Hè? klopt. Ja. Uh, komt u zelf uit de regio? Nee, ik kom uit Amsterdam. En waarom wilt u deze documentaire dan maken? Nou, ik heb zelf nog uh, twee jongens die nu inmiddels uh, 18 en 19 jaar zijn. En toen ik las over die zelfdodingen... toen dacht ik van, ik wil wel eens weten wat er met die jongeren aan de hand is. Wat leeft er onder hen? Uh, en zou het mijn jongens ook uh, kunnen overkomen? Ik trek erop uit naar West-Friesland en ga daar het onderzoek doen. En dan moet u in contact komen met een gemeenschap die nogal gesloten is. zegt u. Laat u in ieder geval in de film uh, duidelijk zien. Dat is lastig lijkt mij, of Dat niet? Dat was heel erg moeilijk, maar ik heb goede hulp gehad... van uh, mensen van de GGZ uh, Noord-Holland daar. Die hebben mij uh, in contact gebracht met de ouders... van wie hun kind uh, zelfmoord hebben gepleegd. En zo langzamerhand ben ik ook met een aantal andere jongen, jongeren... in contact gekomen. Dat ging niet zomaar was natuurlijk toch ook een beetje datzelfde fenomeen. Ook bij Bart, tot in de opnames bijna, uh, was, hij toch, was het heel moeilijk voor hem... om zijn gevoelens te uiten. Maar hij heeft het toch, uh, toch gedaan. Veel investeren, veel vertrouwen wekken. Ja, En dat, daar gaan maanden overheen, lijkt me, of niet? Ja, ik ben uh, zeker twee jaar met deze film bezig geweest. Het aantal zelfmoorden onder jongeren in West-Friesland... zou veel groter zijn dan in de rest van het land. Nee, dat, dat, dat is het niet. Het is misschien ietsje hoger. Maar eh, ik denk dat deze problematiek in, in alle provincies eigenlijk voorkomt. Twaalf, tussen 2003 en 2012, ja. zegt u ja. in de film. Is dat, is dat dus niet meer dan gemiddeld? Het nee, komt dan het alle gemiddelde provincies het ligt voor. misschien op 10 à 11 landelijk gezien. Uh, dus in andere provincies komt dat net zo goed voor. Uh, en wordt er over gepraat? Uh, in over west friesland is er ontzettend veel over gepraat. Uh, eigenlijk al vanaf het moment dat dat, dat, dat, zich, uh, dat dat zichtbaar werd. Want ik denk wel dat het iets is wat van alle tijden is. Ja. Maar toen het zichtbaar werd... toen uh, zijn er heel veel bijeenkomsten met ouders, met jongeren geweest... om over de met name niet-praatcultuur van de west te praten. En eigenlijk kwamen ineens bij die bijeenkomsten... Kwamen mensen met heel veel verhalen gingen ze praten. Toen wel. Nou, dat is, dat is een proces. Ik zeg niet dat daarmee meteen de cultuur verandert. Maar het is natuurlijk duidelijk dat naar aanleiding van een zelfdoding... van een jongere, dat, daar dan, uh, dat men dan denkt van nou, dit kan niet. Dat, dat moet over gepraat worden. Want nogmaals, praten zit daar niet in, hè? In, nee. in West-Friesland. Nee, er werd zeker niet weggemoffeld. Ja. Gevoelens bespreken, dat was heel erg moeilijk natuurlijk. Het diepste gevoelens, dat is eigenlijk nodden in West-Friesland. Ik denk overigens voor heel veel mensen, hoor. Maar in West-Friesland misschien belt nog een graadje erger. En dan ga je een grote keten of schuren en dan drink je daar uh, gezellig alles weg. Alle problematiek wordt dan uh, met drank opgelost. Ja, want dan, wat Bart ook zegt, dan, dan voel je je sterk. Dan, dan word je zeker. Dan, uh, dan ga je mee met het gedrag van anderen. Uh, de verwachtingen die men van je heeft. Uh, ja, dan werkt dat zo. Hoe belangrijk is dat, dat gedrag van anderen? Hè? Dat is denk ik heel erg belangrijk. Het, uh, met name in die provincies ken je vaak van die grote vriendengroepen. Dus in de stad wat minder. Uh, en in die vriendengroepen heeft men sterk de neiging om uh, volgens het principe doe maar normaal, ja. niet je hoofd boven het maaiveld uitsteken uh, het gedrag van anderen te volgen de moeder van Stefan hè, die, zelf, die zichzelf dode zegt ook van er zijn hier heel veel volgers hè, onder de jongeren en daarmee bedoelt ze meelopers. Hè? Jongeren die, die hun gedrag alleen maar niet, niet vanuit zichzelf... hun gedrag bepalen, dicht bij zichzelf leven... maar echt op basis van wat anderen doen, leven. En waarom Stefan zichzelf doden is nog steeds eigenlijk een raadsel. Hij heeft geen briefje achtergelaten. Hè? Nee. Nee, nee. nee uh, ik, de ouders, nou dan kun je de film ook zien... Die, die weten het eigenlijk ook niet... precies waarom Stefan het nou gedaan heeft. Want hij was eigenlijk een hele vrolijke jongen. En ook geliefd bij de meisjes. En, uh, het, het, het was niet, uh, niet merkbaar. Voor de familie zeker niet. Voor de, voor de, de vriendengroep... De, in, de vriendengroep... dat bedoel ik mee de groep... waarmee hij veel drank dronk. Hè, die hebben wel heel vaak van hem gehoord van... Uh, ach kom op Stefan... Uh, dan stond hij al voor de trein om zich daarvoor te gooien. Uh, en dan belde hij op en dan, dan uh, zeiden ze toch... kom terug naar de kroeg en neem een biertje en dan is het weer over. Dus dat soort gedrag ken je ook. Dat is hetzelfde, neem een biertje... in plaats van werkelijk te willen praten over je diepste gevoelens. En wat, je, wat je bezielt, wat je meemaakt, wat je bezighoudt. Er wordt een mooi dilemma geschetst in die film... want hij heeft een computer... Ze dus kennen zijn wachtwoord niet, maar er zijn natuurlijk wel mensen... die zo'n computer kunnen kraken en daarop zou een dagboek staan. En dan zouden ze ja. toch meer te weten ja. kunnen komen... over ja. de mogelijke achtergronden. Ja, Dat ja. zijn ja. Ja. de diepste problemen. Ja. ja, zeker. Ja, ik vind het wel heel mooi dat Monique, hè, de zus van, uh, van Stefan... die zegt eigenlijk van... Uh, uh, dat is zijn pri private leven. Zijn vader zegt van, dan moet je niet aankomen... want dan lezen we ze verdriet. De moeder zegt van, nou, dat moet je niet doen... want dan worden wij... Ja, dan vindt hij mij misschien een rotmoeder. Ja. En Chantal, de andere zus van Stefan... die zegt, uh, nou, laten we hem openbreken. Dan weten we het misschien. Nou, dat is precies het dilemma van... ja, doe je het wel of doe je het niet? Ja. De documentaire is al vertoond daar. Wat waren ja. de reacties? Ja, eigenlijk uh, heel erg goed. Uh, ik, heb, ik, ik heb ook al een aantal bijeenkomsten met jongeren zelf gehad. Vorige week uh, dinsdagavond had ik er nog eentje... Uh, ja, indrukwekkend vinden ze de film. Heel herkenbaar. Uh, het was mooi op die avond dat ook heel veel jongeren zelf... Uh, gaandeweg de avond uh, na de film, toen die besproken werd... met hun eigen problemen kwamen. Bijna een, uh, een KRO's over de streep. Uh, ook ook uh, mensen die ineens uh, ja, gingen huilen. Uh, en, en op de vraag, bestaat er onder jullie veel eenzaamheid... Uh, vond ik verrassend 80%. Zei ja daarop. Waar komt dat dan vandaan? Ja, uh, het is natuurlijk bij heel veel, het is natuurlijk de tijd. Ik, ik denk dat we in een tijd leven waar, waarin uh, ja, de, de anonimiteit en, en uh, je niet zo makkelijk contact met elkaar maakt als het gaat over je diepste gevoelens. Um, uh, de eenzaamheid, het verdriet. Uh, ik, ik denk dat het er altijd wel geweest is, maar het is nu zo zichtbaar. Uh, waar het precies vandaan komt, ja. Gaat het op zo'n avond dan ook over het drankgebruik of het drankmisbruik? Nou, deze avond toevallig niet. Uh, er ging het toch veel meer over uh, wat jongeren meemaken. Er zijn ook heel veel jongeren die bijvoorbeeld hebben meegemaakt... dat een vriendje of een vriendinnetje van hen zelfmoord heeft gepleegd. En daar nog steeds ongelooflijk van in de zijn. Ja. Maar er zijn ook heel veel jongeren die uh, sowieso een, een opa of een oom hebben verloren. Wat in de, in de film ook aan de orde komt. Nou, dat is denk ik een een probleem wat onder heel veel jongeren voorkomt... en waar dan eigenlijk te weinig over gepraat wordt. En u hebt bewust ervoor gekozen om geen hulpverlener of arts... Eh, in die regio aan het woord te laten? Nee, dat wilde ik niet. Ik, ik heb echt gedacht, van dan wordt het een, een verhaal van deskundigen. Dan wordt het de theorie die gaat vertellen. Dat wil ik niet. Ik wil echt de jongeren zelf aan het woord laten. En ja, ik vind eigenlijk wel dat het gelukt is... dat zij de problematiek ja. die er is... Uh, dat, die, dat ze die naar voren brengen. Want het eerste gedeelte van de film gaat ook over het ongelooflijke drinken... in, uh, in West-Friesland. En ik krijg nog niet het gevoel, als ik die film bekijk... dat het alcoholgebruik de laatste jaren is verminderd. Zeker niet. Nee, hè? Nee. Nee, um, ja, dat is natuurlijk ook heel moeilijk. Ik zeg tegen mijn, uh, mijn twee zoons... heb ik altijd gezegd van jongens, moet je luisteren. Eigenlijk is het heel slecht... Om, um, om te drinken. En dat moet je eigenlijk tot je 21ste niet doen. Want het is voor, voor de ontwikkeling van je hersens is dat gewoon niet goed. Maar dat betekent natuurlijk, ik heb het ze nooit verboden. Hè, want dat kan ook niet. Ze hebben hun schoolfeesten. Zij hebben, het hoort ook misschien soms een beetje bij de jeugd... dat je eens een biertje drinkt. Dus nou ja, je hoopt dan dat men in ieder geval niet te veel drinkt. En dat kan in West-Friesland, maar nogmaals elders ook... kan dat nog wel eens uh, excessief zijn. En wat de gevolgen daarvan kunnen zijn, is te zien in die film. Het ja. uh, verdriet van West-Friesland vanavond om 11 uur op Nederland 2. Hartelijk dank, documentairemaker Leen van den Berg. Graag gedaan. In excess met Original Sin. know of the original sin, and you might know how to play with fire, but did you know I've the murder committed in the name of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 Noemen. Deze band werd opgericht in 1979, hield ermee op in 1994, uh, maakte wat albums, maakte wat CD's, albums, zeg je, in, op zijn Nederlands, toch? Of niet? Albums. Ja, ja. oké. Okay. En dit nummer was uit. Ja, ik dacht 1985, zoiets. Maar je zit er niet ver naast. De Original Sin van NXS komt uit 1984. Nou, okay. nou, samen voor ons eigen, laat de rest de van krijgen. Samen voor ons eigen, want alleen is maar alleen... Samen voor ons eigen, laat de rest de randbank krijgen. Samen voor ons eigen, want alleen is maar alleen. Jacobs en Van Esch, die zingen een van de motto's van een tegenpartij: Samen voor onze eigen. Geen gezeik, Iedereen Rijk, hadden Van Koot en De Bie ook nog bedacht... voor een uh, politiek incorrecte alter ego's En motto's in de politiek, daar ga ik het over hebben... met onze reclamedeskundige Charles Bormans. Charles, goedemorgen. Maar... Goedemorgen, Felix. Hoe bevalt het bijvoorbeeld uh, dat bruggen slaan? Hè? Ik zei aan het begin bruggen bouwen, dat iedereen het wel wist... dat het bruggen bouwen heette, maar ik wist het dus zelf niet. Het heet bruggen slaan. Bruggen slaan, ja. Rutte 2. Ja. Eerlijk zichzelf respecteren, kabinet hangt namelijk een motto... aan het regeerakkoord. Ja, dat is ja... Wanneer zijn ze ermee begonnen? Uh, ik, daar heb ik echt even naar moeten zoeken. Maar uh, het allereerste motto wat ik uh, in die zin tegenkwam... Uh, dateert uit 1973, kabinet ten uil. Het uh, motto was toen spreiding van kennis, macht en inkomen. Een uh, uitgesproken pvda motto zou je kunnen zeggen. Uh, het gekke is dat daarna de kabinetten van acht... werd weer nooit een motto gebruik, gebruikt. Dan komt de kabinet Lubbers in 1982... met de zin meer markt, minder overheid. Je voelt de VVD is in spel. CDA-VVD-kabinet. Daarna weer een hele tijd niet. Tot het kabinet Kok weer komt in 1994... met de fameuze zin werk, werk, werk. Kabinet twee, uh, Kok 2 ook weer niet. Maar dan vanaf kabinet Balken in de één, dus in 2002... Elk kabinet een eigen motto. En bruggen slaan, dat is kort en duidelijk natuurlijk, blijft, uh, blijft een beetje hangen. Ja, althans, het, althans, het kortste motto uh, van de afgelopen bij de sommige mensen. Uh, geldt dat ook uh, wat, voor jou, wat voor jou betreft, uh, voor al die kabinetsmotto's tot nu toe? Nou, de, de, de, de, blijft er wat van hangen? Blijft er wat van hangen. Nou, ik denk het niet. We zullen eens kijken bij jou of het uh, is blijven hangen. Oh, jee. We gaan er een paar laten horen en dan gaan we even een spelletje doen. Jij moet raden uh, om welk kabinet nou, het gaat. Dat wordt niks werk, werk en nog eens werk, duidelijkheid en daadkracht, vrijheid en verantwoordelijkheid, meedoen, meer werk, minder regels. <laughs> nou, begrijpbaar. Nou, dat, dat was uh, het kabinet Kok. Ja, één. dat is uit 1994. Nee, ik, Dirk, maar dat Dirk, zei Dirk, je net. Dus dus, dat, dat wist ik dus. Ja. En daarna was het balken en de twee balken en de drie en balken en de vier. Ik maar wat, Nou, balken en inderdaad twee keer. De tweede was balken en de één, uh, duidelijkheid en daadkracht. Kabinet CDA, VVD, LPF. Ah. Dan krijg je, uh, hoorde je verhalen, Verhagen. Uh, met Rutte 1, vrijheid en verantwoordelijkheid. Je voelt het uh, VVD, PVV en CDA-gehalte erin zitten. En als laatste balken en de 2, CDA, VVD, D66. Je kunt zo uittekenen: CDA meedoen. Meer werk, VVD, minder regels, D66. Kijk, dat blijft dus niet hangen blijft eigenlijk niet echt goed hangen, nee. Uh, politieke partijen doen het dus al veel langer. Uh, de PvdA, herinner ik mij, die had het over schuivende panelen. Zijn er nou motto's die bij jou indruk hebben gemaakt? Nou, eventjes één kleine correctie. De schuimende panelen was geen motto, maar... was een ja, regeerprogramma. Ja, nee, het was een de programmatisch vernieuwingsrapport van de PvdA ja, uit 1987. Ja, noem, noem, noem Dat moet ik correct zeggen, Felix. Ja. Uh, nou, wat, zijn, wat is bij mij goed blijven hangen... Grappig is het genootschap voor reclame... want we hebben het per slotverrekening ook over reclame... heeft in 2010 een verkiezing gedaan... voor de beste politieke slogan aller tijden. Dat moeten we even tussen aanhalingsteken zetten. Een publieksjury en een vakjury. De publieksjury had als beste... Uh, slogan, beste motto: at your service. Pim Fortuyn sprak het uit, toen nog voor Leefbaar Nederland, niet voor de LPF. Op de tweede plaats kwam, eigenlijk bent u een d 66 er van D66 uit 2006. En als derde, heel verrassend, ga stemmen, desnoods op ons, Partij van de Toekomst uit 2003. De vakjury had als derde uh, uh, slogan, houd de vrijheid hoog, uit 1956 van de VVD. Een sterk positionerend statement in tijden van het, de Sovjet-communistische dreiging. Tweede plaats hadden ze staan, stem tegen, stem SP uit 1993. Een slogan die absoluut mobiliseert en ook de SP positioneert. Eigenlijk als de tegenpartij toen ja. de tijd. En op de eerste plaats plaatste de vakjury, laat Lubbers zijn karwei afmaken, CDA 1986. Wat maakt nou een motto goed of slecht? Nou, ik denk dat het... He, vaak proberen het in allerlei allitererende zinnetjes. In, in Engeland had je dat bijvoorbeeld ook voor de Britse Labour Party. Britain deserves better. Prachtige zin. Um, maar in feite gaat het niet om rijmen. Het gaat niet om allitereren. Het helpt natuurlijk wel. Je kunt het wat makkelijker onthouden. Maar het gaat uiteindelijk om de inhoud. Eigenlijk een prachtig voorbeeld is uh, een oud voorbeeld. De uh, slogan van de Franse revolutie is natuurlijk ook een politieke beweging geweest. Liberté. Egalité, fraternité, he, vrijheid, gelijkheid en broederschap. Daar gaat het om. Het moet inhoud hebben. In 86 denk ik met laat Lubbers en karwei afmaken. Een hele goede. Dan wisten de mensen waarom je op het CDA moest stemmen. In tegenstelling tot D66 uit 2010. Eh, die het zinnetje hadden, anders, vraagteken, ja... D66. Ja, je haar zit anders, maar dat is natuurlijk geen zin. Mijn haar zullen we het altijd maar... zelf Nu zijn hebben we een, een kabinet dat vooral verwarring ziet over de koopkracht en uh, die komen dan met het motto bruggen slaan. Is dat nou een goed motto? Dat wil ik nou langzamerhand wel eens van je weten. Nou, ik denk dat het wel goed bedoeld is. Het is natuurlijk toch euh, het motto wat als zich euh, ja, euh, afzet tegen het vorige kabinet. Hè, met die gedoogsteun, met alles in hokjes opdelen. Het is natuurlijk echt, het wil iets doen aan die, aan die polarisering. Links tegen rechts, autotone tegen Allochton, jong tegen oud, rijk tegen arm, Nederland tegen Europa, burgers tegen de overheid. Goed bedoeld, maar ook risicovol. He, als je nu gaat kijken naar eh, dat plan ten aanzien van de inkomensafhankelijke zorgpremie, nou, die slaat bepaald geen brug tussen Den Haag en de burger. En zeker geen brug tussen dit kabinet en de VVD-stemmen, want die zijn eh, helemaal in rep en roer. En je ziet dus dat er ook allerlei persiflaatjes, persiflerende varianten zijn bedacht, zoals burgers slaan. En deze, die inst. Uh, er speelt op de Bietenbrug. Is een fragmentje uit Geen Stijl TV met Tom Staal. Het regeerakkoord. Ja prima. Ja. Die bruggen toch? Ja nou niet zo goed hè. Maar... U vindt het mooie brug hè? Ik oh, vind het mooie, mooie brug. U noemt het een bietenbrug. bietenbrug. Echt ja, We hebben de bietenbrug op met dat motto. Precies. Hè? Jij, zou jij nog een betere kunnen verzinnen voor dit kabinet? Ik had deze bedacht. Kom over de brug. Maar niet over mijn rug. Mooi. Daar ga ik heel lang over nadenken. Nog een keer. Kom over de brug, <lacht> maar op. niet over beide. de De deskundige Cheryl over motto's in de politiek. Charles, graag tot volgende week. Tot volgende week, Felix. Ik sluit deze korte aflevering van de gids af met een blik op het scherm. Aan de vooravond van de Amerikaanse presidentsverkiezingen... kunt u vanavond kijken naar Geert Mak. Hij maakt in de voetsporen van schrijver John Steinbeck... die dat deed in 1960, een tocht door Amerika. Mak toont de genuanceerde kant van het land. Om 9 uur op Nederland 2... Ik praat er net uitgebreid over vanavond te documenteren het verdriet van West-Friesland over de vele zelfmoorden, de drank, de cultuur van zwijgzaamheid in West-Friesland gelegen in de kop van Noord-Holland. Om 11 uur op Nederland 2 en zometeen dus het verslag van de NOS over de beëdiging van de nieuwe ministers van Rutte 2 en de bodecellen met de koningin in Den Haag. Vandaar dat ik nu stop en het woord geef aan Dorland Meijers. Radio 1, het NOS journaal. Het aantal fraudegevallen waarbij oud-hoogleraar Diederik Stapel was betrokken is opnieuw gestegen. De commissie Noord die Stapels publicaties bekijkt toen hij aan de Rijksuniversiteit Groningen werkte is elf nieuwe fraudegevallen tegengekomen. In totaal is bij 21 van de 46 onderzochte proefschriften in Groningen door Stapel gesjoemeld.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 zijn dit jaar vaker explosies geweest in Bahrein. Maar meestal waren politieagenten het doelwit. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. En dit is de ANWB-verkeersinformatie. Op de ringweg Amsterdam, de A10, is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Amstel. Er zijn twee rijstoken dicht en er staat inmiddels twee kilometer file. En op de A67, Venlo richting Eindhoven, daar staat er een ongeluk met een vrachtwagen. Tussen Asten en Afritzomeren, 4 kilometer. Bij de Afritzomeren is de rechte rijstok dicht. Het NOS Radio Angel journaal met Tim Overdink. Goedemorgen in deze extra uitzending van het NOS Radio 1-chinaal. Het heeft alles te maken met de beëdiging van het kabinet Rutte 2 voor het eerst in de geschiedenis, in het openbaar. Een politiek novum, zoals deze hele formatie op een nieuwe manier ging. De beëdiging ergens rond iets tijdsip, in bijzijn van koningin Beatrix. We zijn erbij. We doen een verslag van, net als de presentatie... van het tweede kabinet Rutte op het bordes van paleis Huis ten Bosch. En dat zal gebeuren. De zon schijnt hier in Den Haag. Om alles te kunnen verslaan, Verslaggevers op veel plekken bij Huis ten Bosch... Margreet Boer, je hebt meer beëdigingen meegemaakt, Margreet. Hoe is het nu? Ja, dit is wel heel bijzonder. Hè. Voor het eerst eigenlijk in onze parlementaire democratie is de beëdiging openbaar... En dat betekent dat we nu beeld en geluid daarvan hebben. Want de ministers zijn zojuist beëdigd. En de eed is voorgelezen, de belofte is voorgelezen... door de directeur van het kabinet van de Koningin. En daarna hebben alle ministers in volgeorde de eed of de belofte afgelegd. Te beginnen met de, de vicepremier... en daarna de ministers op volgorde van de begrotingshoofdstukken. Dat, vol, dat is protocolair zo. Laten we luisteren hoe de beëdiging ging. Majesteit.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 ...enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik zweer of beloof trouw aan de koningin... ...aan het statuut voor het koninkrijk en aan de grondwet. Ik zweer of beloof dat ik de plichten die mijn ambt mij oplegt... ...getrouw zal vervullen. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid... ...tevens vice-minister-president, de heer Asscher. Dat verklaar en beloof ik. De minister van Buitenlandse Zaken, de heer Timmermans. Zo waarlijk helpen mij, God almachtig. De minister van Binnenlandse Zaken en Koningsrijksrelaties, de heer Plasterk. Dat verklaar en beloof ik. De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw Bussemerck. Dat verklaar en beloof ik. De minister van Financiën, de heer Dijsselbloem. Dat verklaar en beloof ik. De minister van Defensie, mevrouw Hennis Plaschang. Dat verklaar en beloof ik. De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, mevrouw Ploemen. Zo waarlijk helpen mij god onnachtig. De minister voor Wonen en Reisdienst, de heer Blok. Dat verklaar en beloof ik. Hiermee zijn we gekomen aan het einde van de beëdiging van de ministers. En daarbij, Margreet, is het een feit en we zijn misschien een klein beetje verrast omdat wij ervan uitgingen, gingen... maar de regie is natuurlijk in handen van de RVD dat het live zou zijn... en het is gebeurd en zo kreeg je dat op je bord ervoor geschoten, Margreet. Ja, dat klopt. Het is uh, geregistreerd door een camera van de Rijksvoorlichtingsdienst. Uh, dat betekent dat uh, we de regie niet zelf in handen hebben als uh, NOS of RTL of wie dan ook. En uh, zoiets over half twaalf uh, zagen we dus deze beelden opeens uh, binnenkomen. Uh, de directeur van het kabinet van de koningin, Chris Breedveld, die hoorde je, die las de eet en de belofte voor. En toen deden alle ministers omste beurt een stap naar voren richting de koningin die daar dan staat. En dan zeiden zij de belofte of dan zeiden ze zo waarlijk helpen mij God al macht. Het gaat om zes PvdA-ministers die zojuist uh, de eten en de belofte hebben afgelegd en twee VVD-ministers. En de laatste twee, dat waren de ministers zonder portefeuille. Die zijn dan uh, al ja, op het laatste aan de beurt. En uh, ja, iedereen is toch een beetje overvallen door de snelheid waarmee deze beediging uh, plaatsvond. Uh, we dachten dat we het rechtstreeks zouden kunnen zien en horen. Het is dus uh, ja, toch zat dan een kleine vertraging op het begon, uh, iets eerder dan uh, gezegd. Maar we hebben het in ieder geval allemaal kunnen zien. Uh, en beluisteren. En dat is toch... Uh nieuw. Dat is voor het eerst in alle jaren dat wij uh, uh, dit kennen in ons land. En dat is toch al heel lang, hè? want we zijn al een koninkrijk volgend jaar, 200 jaar. En de parlementaire democratie kennen we ook al heel erg lang. En vanaf dit moment dus een openbare beëdiging, En die had eventjes wat hapering aan het begin, want het is de eerste keer. De eerste keer en de Tweede Kamer wilde het dus sneller gaan doen. De formateurs ook en premier Rutte en de koningin heeft, de koningin heeft dus ook een handje geholpen. In uh, Paleis Huis ten Bosch, een Meijer, jij kent die plekken, jij kent de koninklijke familie. Waar in het paleis uh, is dit gebeurd? Uh, het het is in de Oranjezaal. Een hele bijzondere zaal. Uh, bestaat al eigenlijk al vanaf het begin van de bouw van, uh, van het paleis. Dan hebben we het over rond 1650 nog het stadhoudertijdperk. Uh, tijdperk. Willem Frederik uh, was toen uh, uh, de eigenaar. Die, die is daarmee begonnen. Zijn vrouw heeft vervolgens deze Oranjezaal uh, na zijn overlijden helemaal laten schilderen. Uh, we, we kijken, mag ik dat zeggen, even mee met de beelden. Uh, en ook op internet is dat uh, goed te zien. Er zijn filmpjes van die Oranjezaal. En dat is een zaal die is helemaal beschilderd. Met, en in het ter ere van uh, uh, deze man. En daar staat hij ook op, met, uh, zelf afgebeeld met uh, zijn zegenwagen omdat hij een einde heeft gemaakt aan de 80-jarige Oorlog. Bijzondere plek, uh, niet alleen voor Nederland, maar het wordt internationaal geroemd. En een uh, toch wel statig moment waarbij ja. de koningin... inderdaad de nieuwe bewindslieden een stap naar voren laat zetten... en die dan vervolgens de eet of de belofte afleggen. En ze doet zelf niks, hè? Ze zegt helemaal niets. De, wat ik uh, zo, zo zie en hoor, uh, doet ze niks. Ze staat echt op afstand uh, te kijken. We zijn ook afhankelijk natuurlijk van de regie van de Rijksvoorlichtingsdienst. Dus we kunnen niet zien of ze even een knikje geeft of nog wat zegt. Maar ze staat op een meter of, nou wat zal het zijn, uh, vier, vijf van het uh, rijtje af, staat die zo'n halve maan staan de ministers dan opgesteld. En uh, Margreet zei het al, de directeur van uh, het kabinet van de koningin... Chris Reedveld, die leest, leest de tekst voor en dan doen ze een stapje naar voren. Eigenlijk is het interessanter om je af te vragen... wat zien we niet? Interessant, want de, de bewindslieden zijn natuurlijk eerder gekomen... voor, neem ik aan, een kop koffie op de maandagochtend. Ja. Als ze dan deze beediging uh, zo zien en horen natuurlijk ook vooral. Um, wat is dan... Uh, wellicht het probleem geweest van de koningin om hier bezwaar tegen te maken dat wij, het volk, dit niet kan meemaken? Ik denk dat dit niet het probleem is wat we nu zien. Er zijn, zijn een paar dingen. Uh, in andere landen gebeurt het wel. Hè? De openbare beëdiging. We hebben het in, uh, bij de beëdiging van het kabinet van Di Rupo in België gezien. Nou, dat was een heksenketel. Werkelijk waar? Dat gebeurt allemaal in het openbaar. Er staat een wat, wat straks bij de bordesfoto voor het bordes keurig op afstand staat. Dat stond op, op anderhalve meter afstand van uh, Di Rupo en de koning. konden alles volgen. Nou, daar houdt de koningin helemaal niet van. Dus. Dat is één ding wat ze niet wil. Daarom is denk ik ook tot het compromis gekomen... dat er maar één camera, en dan ook nog van de RVD... dan heeft ze niet die, al die hijza. Een ander punt natuurlijk, dit is gewoon heel formeel. Dit is net zo interessant en spannend als de bordesfoto. Uh, dus daar, dat, dat is allemaal, daar gaat het niet om. Ik denk dat het er meer in zit het informele karakter vooraf. Je gaf het al aan, de, de ministers zijn al eerder gekomen. Ze willen zich waarschijnlijk ook even voorstellen... aan de nieuwe ministers die ze nog niet kent. Even een kort praatje misschien. Uh, Eimert van Middelkoop vanochtend in onze uitzending toen uh, minister van Defensie uh, de, die zei het is heel sober. Maar ik heb er nog, daarna nog even gesproken en zei... ja, er is altijd wel natuurlijk enig, enig uh, contact met de koning. Nou, dat zien we nu helemaal niet. Ja, dat is veel, veel leuker leuk. Precies, natuurlijk. want dat uiteindelijk is toch het gedoe in haar eigen huis, Huis ten ja. bos. maar het is uiteindelijk het protocol waar de Tweede Kamer over beslist heeft, Margreet Boer. Hoe is er tot deze openbare beedering gekomen? Nou, het is een wens die eigenlijk bij alle partijen wel leefde. En al een heel tijdje hoor. In 2010 heeft de Tweede Kamer al een motie aangenomen waarin gevraagd werd om toch stappen te ondernemen om tot een openbare beediging te komen. Er was een motie van de VVD en het CDA. En toen werd er ook al bij gezegd, ja, het zijn toch onze ministers. Hè? Wij vinden dat we het recht hebben om te zien dat zij de eet afleggen. Nou, in 2010 bleven de paleisdeuren nog dicht. Maar zelfs toen was het niet de eerste keer. Want al in 1991 is er om gevraagd door uh, een lid van de Tweede Kamer. En toen zei Minister Dalens, destijds minister van Binnenlandse Zaken, nog. Kijk, we hebben een bordesscène. Je ziet straks de portefeuilleoverdracht op ministerie. Er is een debat in de Kamer. Dan ziet iedereen die ministersploegen. Dan ziet iedereen de staatssecretarissen. Dat is toch publiek genoeg. Nou ja, twee jaar geleden werd de roep harder. En eigenlijk dit jaar, nu we ook een hele nieuwe formatie hebben, hè, waar de koningin ook geen rol meer speelt, geen uh, procesbegeleider meer is. Ja, uh, zie je dat dit eigenlijk het sluitstuk is van die hele nieuwe formatie. En uh, is er nu dus ook een openbare beediging, een uh, wens van de Tweede Kamer. En die is dus gehonoreerd, met in acht nemen eigenlijk van het gevoelen hè, van de koningin... dat het een waardig moment moet zijn. Dus... En op dit moment gaan de deuren open van Paleishuis ten Bos. En de koningin als eerste komt nu de rode loper af. En naast haar, zoals het hoort volgens het protocol, premier Rutte aan haar rechterkant en dan aan de linkerkant de vicepremier. Uh, zo zijn de regels. Op de trappen van het Bordes gaan ze dan staan. Uh, door het paleispersoneel is het een klein beetje gemarkeerd... waar iedereen hoort te komen staan. Dat is uh, naar anciëniteit van departement. dus de departementen. Dus het oudste departement, het oudste ministerie... mag het dichtst bij de koningin... Dat betekent dat eh, minister van Buitenlandse Zaken Timmermans naast Rutte staat. Je ziet minister Opstelten naast Asje staan. En daarachter staan dan eh, de andere ministers. Eh, opvallend is dat de dames, ploemen, bussenmaker en schippers... allemaal in het kobaltblauw zijn gekleed. Dat is een speciale dresscode eigenlijk voor vandaag. Dat is tenue de viel. En dat wil zeggen dat de dames uh, en heren in uh, ja, stadskledij zijn. Donkere kostuums voor de heren. Allemaal ook een blauwe achtergestrop. Dat is een aantal een rode. Behalve hoe en de uh, En Asje heeft een rode. Ja, Plasterk ook, ook zie ik. En de VVD-ministers een blauwe. Behalve Dijsselbloem dan weer. En uh, nou ja, ze hebben dus... Uh, uh, deze kleding aan. Er is nog wel eens gedoe over geweest. Bij de eerste bordesfoto in 1971 was de vraag... zullen we een jaquet aandoen? Er is in de ministerraad over gesproken. En toen zei koningin Juliana... Uh, ik ga niet op de foto met een stelletje begrafenisondernemers. Dus vanaf dat moment hebben ze toch voor deze uh, kleding gekozen. En uh, ja, de fotografen staan hier op de gebruikelijke trappen. En ladders die ze hebben opgesteld om toch goede foto's te maken. En ik zie nu minister Kamp, de minister van Economische Zaken, zijn hand opsteken, zwaaien. Hij gaat weer naar binnen, maar eerst gaat de koningin, zij draait zich om. En zij loopt dan als eerste weer de paleisdeur binnen. En premier Rutte en vicepremier premier Aschel lopen dan achter haar aan. En dan zie je dus dat het hele gevolg weer... Uh, naar binnen gaat. Er wordt nog gevraagd hierdoor wat fotografen kun je niet even omdraaien. Maar dit is het. De, ministers, de nieuwe ministersploeg is beëdigd. De bordesfoto is gemaakt en de deuren van het paleis zijn weer dicht. En als is het niet een ideale perfecte voetbalelftal foto, Margreet. Want we zien vier mensen naast de koningin staan en de rest daarachter. Maar dat is inderdaad zo bepaald dat dat de volgorde is en de manier waarop je moet staan? Ja, al zie je dat het nu toch weer iets anders is dan uh, andere jaren. Dan zie je ook wel eens dat het in, uh, in drieën opgesteld is. Nu hebben ze duidelijk hiervoor gekozen. Er wordt wel van tevoren over nagedacht, zodat je niet zomaar ergens gaat staan. En uh, je zag zelfs, als je zou kijken naar de eerste bordesfoto... dan staat uh, Barend Biesheuvel, de premier zelfs in het midden en niet de koningin. Maar dat hebben ze nadien toch uh, gewijzigd. Sinds die andere foto staat altijd de koningin in het midden. En de opstelling wijzigt wel wat. Maar uh, men probeert toch een beetje de, uh, ja, de oudheid van de departementen tot uitdrukking te laten komen. Zo zag je minister Blok he, van Wonen en Rijksdienst, dat is een nieuw departement... echt helemaal aan het eind van het rijtje staan. Om toch een beetje te laten zien van, uh, ja, dat is een nieuw ministerie. Naast minister Schippers, en ik kan me herinneren een paar jaar geleden... toen het vorige kabinet werd beëdigd, dat zij daar een beetje buiten viel. en Niet helemaal bij de club leek te horen. En uh, daar, daar werd ook hartelijk om gelachen. En nu stond ze allemaal goed ja, dat, in Ik denk dat was er. van de foto afviel, ja. Uh, nou ja, misschien hebben ze dat ook een beetje willen voorkomen nu. Het was een andere opstelling dan anders. Je zag er inderdaad maar, uh, even kijken, vijf op de voorrij staan... en de anderen stonden op de achterrij. Het, was een, het is een ministersploeg met dertien uh, mensen. vorige keer waren het er twaalf. Uh, ze hebben nu dus gekozen voor vijf uh, vooraan en de andere daarachter. Misschien dat ze dachten dat het toch een evenwichtiger plaatje opleverde... en dat niet iemand zoals minister Schippers de vorige keer... Uh, een beetje buiten de boot viel. Maar nog even hier in de studio toch ja. zitten kijken naar die bordes een heel Vertrouwd beeld, maar valt er iets op? Nou, eh, we hebben. Wat Margreet zegt, inderdaad, die vier op een rij en daar, daarachter... Daar, daar is goed over nagedacht. Eh, Chris Breedveld, de, de directeur van het kabinet van de Koningin... is ook nieuw in die functie. Hè. Sinds juli aangetreden, hij was daarvoor de plaatsvervangend hoofd... van de Rijksvoorlichtingsdienst. Dat is ook wel iemand die daar bij stilstaat. Die daar wel even naar kijkt of alles uh, goed, uh, goed verloopt. Ik zag trouwens ook dat hij de enige was die wel in, uh, in uh, jacket was. De rest was inderdaad gewoon in, uh, in tenue de viel. Wat Margreet aangaf met die, die foto, vanaf 71 pas eigenlijk ook nog niet zo gek lang geleden... dat de koningin erbij staat, toen Juliana... Eh, heel veel onder Juliana is ze beëdigd ook op Paleis Hoesdijk. Je zou denken, plei, is, is dit, hoort dit altijd? Is, zit, ligt dit ergens vast? Nee, het mag eigenlijk overal gebeuren. Er zijn hele eh, grappige verhalen over... Eh, in de jaren 50 heeft de koningin Juliana toen de tijd... iemand op Sicilië beëdigd, een minister, omdat ze daar op vakantie was. Ze heeft het een keer met kaplaarsen aangedaan. Dat was in 53, omdat ze toen naar het watersnoodgebied wilde. Dus ja, het is ook iedere keer weer anders. En we hebben het nu een keertje van dichtbij mogen zien. Nu hebben we ook een keertje binnen mogen kijken. Ja, is toch aardig om even te zien. Wat geeft dit nou meer aan qua transparantie? Aan de, de manier waarop achter de schermen door de koningin uiteindelijk... deze protocolaire handeling wordt verricht. Ja, ik denk dat ze wel uh, zich met hand tot tand ver, ver, verzet heeft en dat dit een, uh, uiteindelijk een, een compromis uh, is geworden. Aan de andere kant is het ook wel iemand die uh, ik denk als geen ander weet wat haar positie in dit, uh, in dit staatsbestel is, dus als het een wens, een brede wens is van de Tweede Kamer, uh, zal ze zich daarbij neerleggen zoals ze uh, nu heeft gedaan. En wat je nu ziet is natuurlijk, ja het, het wordt wat transparanter, het is wat opener, uh, er wordt een andere rol gekozen bij uh, de formatie, hoort denk ik ook gewoon bij deze tijd. En als je ook Kijk naar het, naar het kabinet. Dat zijn toch allemaal begin veertigers eh, die erin zitten. Eh, dus het is de nieuwe tijd. Daar kom je niet meer onderuit. En het, het is natuurlijk een opmaat naar wat later gaat gebeuren... als die andere 40er erbij komt. Namelijk de zoon van de koningin, prins Willem-Alexander... Het, het stokje overneemt. Bedoelt Hoe hij dat zou willen gaan doen. Het is allemaal de wens geweest van de Tweede Kamer. We gaan even naar de Tweede Kamer, naar Wilco Boom. Want Wilco, als het goed is, ben jij bij het CDA? Ja, dat klopt. Ik zit hier op de werkkamer van uh, Sibrand Buma... de fractievoorzitter van het CDA. Een vrij gelambriseerde werkkamer in het oude ministerie van Justitie. Uh, meneer Buma. Maar tevreden over wat u nu hebt gezien of uh, niet voor herhaling vatbaar? Ja, het uh, was een snelle beediging. Maar volgens mij is alles zorgvuldig verlopen. En uh, is dat wat u betreft nou ook iets wat uh, in de toekomst altijd zo moet blijven? Of uh, kan het wat u betreft de volgende keer weer achter gesloten deuren? Nou, het lijkt mij logisch dat als dit één keer op beeld is vastgelegd... dat het de volgende keer ook gaat gebeuren, zeker. Het was nog een beetje zuinig wat dat beeld betreft. Namelijk alleen uh, beeld dat ge is gemaakt door de RVD, de Rijksvoorlichtingsdienst. Camera's van NOS, RTL, andere omroepen mochten er niet bij zijn. Um, moet het niet nog een beetje meer openbaar? Uh, zodat de cameramensen van de uh, omroepen er gewoon zelf kunnen staan? Ja, weet u, ik vind dat er al veel te veel alleen maar gediscussieerd is... over hoe de beediging gaat. Ik vind het uh, goed dat het nu zichtbaar is. En hoe, daar maak ik mij niet zo druk over. We hebben het kunnen zien, dat is het belangrijkste. En waarom is dat zo belangrijk? Uh, nou ja, ik vind, ik vind het van belang dat men ziet dat die hoe die beëdiging plaatsvindt... en dat het gebeurt. Er is niks geheims aan. Goed dat het in beeld is en uh, mooi dat het zo op televisie te zien is. Er is in de Tweede Kamer veel discussie geweest... over de vraag of dit nou wel of niet moest. Uh, premier Rutte heeft uh, lange tijd op de rem gestaan... Uh, als je het zo ziet is het eigenlijk uh, heel simpel. Uh, waarom kon het niet veel eerder dan? Nou, ik heb me altijd in de kamer een beetje afzijdig gehouden van die discussie. Omdat ik het niet de kern vind van een nieuw kabinet. Uh, of het zichtbaar is of ze uh, beëdigd worden of niet. Het is goed dat het nu zo gedaan is. Het is typisch ook iets voor de premier die dat afspreekt met de koningin over hoe dat gaat. Ik vind het heel goed gegaan. En wat mij betreft gaan we nu ook verder over de inhoud discussiëren uh, de komende tijd. En niet over de vraag of dit nu weer anders moet. Nog even over de beediging. Um, dat was het laatste uh, onderdeel van de hele kabinetsformatie... waarin de koningin nog een, uh, echt een rol heeft. Uh, de bewindslieden leggen bij haar die eet of die belofte af. Um, is het wat dat betreft uh, volgens u ook een goede formatie geweest? In die zin dat de Kamer nu de leiding had en niet meer de koningin? Ja, nou, dit, dit is een element wat ook uh, volgens de grondwet moet. De beediging uh, door de koningin. Uh, ik vind zelf dat we de procedure die we gehad hebben... heel goed moeten evalueren. Er zijn echt nog wel dingen waar vraagtekens bij gezet moeten worden. Dus hoe we dat de volgende keer doen, daar moeten we vind ik, als Kamer over praten. Ik vind het te vroeg om nou in detail conclusies te trekken. We hebben het op deze manier gedaan. Er is in ieder geval snel een kabinet uitgekomen. Uh, tegelijkertijd een van de redenen waarom we goed moeten nadenken... als een uitslag na de verkiezingen niet zo duidelijk is dan moet je nog steeds een goede procedure hebben. Oké, okay, bedankt zover. Graag gedaan. Instemming van het CDA bij de Tweede Kamer aanvankelijk. er nogal wat aarzeling was over de manier waarop het vandaag is gegaan. Hoe ligt dat bij GroenLinks, Peter Blok? Uh, willen ze daar misschien nu op basis van deze ervaring wel een stapje verder? Ja, hoe vond u dit, Bram van Ooyek, fractievoorzitter van GroenLinks? Nou, het is heel mooi dat de beediging nu een openbare aangelegenheid is. Hè. Dat, we, dat wilde de Tweede Kamer graag, dat is gebeurd. Het is een mooi moment, een nieuw kabinet... Uh, ja, minder dan twee maanden na de verkiezingen, dus uh, het is ook nog heel snel. En uh, de wittebroodsweken zijn al lang voorbij, maar uh, dit was toch een mooi en plechtig moment. Smaakt dit nou meer? Ik denk dat het heel goed is om dit soort dingen zoveel mogelijk uh, in de openbaarheid uh, te doen. Om ook uh, op die manier mensen uh, te betrekken bij uh, wat er in de politiek gebeurt. Dus de luiken moesten open van het paleis na al die jaren? Ik denk dat het heel goed is dat de luiken van het paleis uh, open zijn... en dat we kunnen zien wat daar, uh, wat daar gebeurt. Maar de Rijksvoorlichtingsdienst ging over de beelden... Ja, dus je kunt altijd nog weer de volgende keer... Hè, als, wie weet, dit kabinet het zou misschien niet zo gek zijn als dat er nu een tijdje zit. Dus dan duurt het even voordat we weer dezelfde discussie krijgen. Maar kijk, met de openheid is het zo, je kunt altijd weer nieuwe stappen zetten. En dat zou best goed zijn als daar nog weer dan opnieuw over gesproken wordt, denk ik. Was u verbaasd dat Rutte dit voor elkaar had gekregen bij de koningin? Nee, ik, hij had gezegd dat hij daar zijn best voor zou doen... En, uh, ik denk dat hij wel wist dat dat uh, tot een goed resultaat zou leiden. Daar was hij al zeker van? Ik denk dat hij niet helemaal uh, een gokje nam... toen hij ons in de kamer beloofde woensdagavond... Uh, dat hij dit met de koningin zou bespreken. Ik denk dat hij dat al wel eens eerder had gedaan, ja. Dank u wel. GroenLinks en het CDA vanuit de Tweede Kamer... en Margeet Boer bij Paleis Huis ten Bos. Wat de premier Rutte euh, tegen de Kamer had gezegd... van ik, ik ben op zoek naar een balans tussen het behoud van het waardige moment... en de wens van de Kamer voor de openbare beediging. Is dat wat we de afgelopen half uur hebben gezien? Ja, daar lijkt het heel sterk op. Die waardigheid van het moment, dat is iets waar de koningin erg aan hecht. Maar eigenlijk ook de minister-president zelf. Het is een bijzonder moment, dat moet plechtig gebeuren. En dat is eigenlijk toch wat de beelden een beetje lieten zien. Op afstand de camera, zodat je daar heel weinig van merkt. En dat betekent dus dat je de waardigheid van het moment overeind kunt houden. En toch iedereen kan laten zien hoe het eraan toe gaat bij zo'n beëdiging. En ja, er gebeurt natuurlijk nog wel meer dan alleen die beëdiging want er moeten ook nog koninklijke besluiten getekend worden. De oude ministers zijn vanaf nu bij koninklijk besluit ontslagen. Dus alle CDA-ministers zijn nu ontslagen... en minister Roosentaal van de VVD-minister van Buitenlandse Zaken. En er zijn nieuwe koninklijk besluiten getekend door de premier... en daarmee zijn ook die nieuwe ministers dus benoemd. En deze ministers zullen nu, nu ze weer binnen zijn in Huis ten Bosch... ook nog weer een koninklijk besluit moeten ondertekenen... waarbij zij hun staatssecretarissen dan weer benoemen op het departement. Want die staatssecretarissen die zijn nog niet... Beedig. Dat gebeurt uh, straks om uh, 1 uur, dan zijn de ministers weg en dan komen de staatssecretarissen. Dus uh, uh, we zijn er nog niet helemaal uh, klaar mee, want ook de beëdiging van de staatssecretarissen kunnen we straks uh, zien. Ook dat deel is openbaar kijkers. Dus dat gaan we dan ook nog eens een keer meemaken. Menno Remmeijer, Geen en... bordesfoto trouwens. Hè? Geen bordesfoto. Van de staatssecretaris geen bordesfoto. Je baas boven baas. Het verschil moet er ja, zijn. Het verschil moet er zijn. Heb jij het idee, Menno, dat dit wellicht kan leiden tot meer veranderingen in die ceremonies? Nou, uh, er is natuurlijk de afgelopen jaren veel gezegd over de rol van het, uh, van het koningschap en, en de invulling daarvan. Uh, we hebben nu in deze kabinetsformatie en met deze beëdiging gezien dat, uh, dat er toch wel wat veranderd is. De vraag is dan uh, wat, wat bijvoorbeeld... Uh, PVV graag wil meer een ceremonieel koningschap. D66 wil dat ook. Gaat dat nog spelen? Ik denk dat uh, we het nu wel even gehad hebben. Want uh, voor de VVD hoeft het niet te ceremonieel koningschap. Het PvdA was alleen belangrijk dat uh, de kabinetsformatie niet meer door de koningin werd gedaan. Nou, dat is binnen. Dus daar zit de meerderheid, daar bekomt het CDA daar ook niet op zitten wachten. Een kleine christelijke partij. Dus als het goed is, maar je weet het nooit in politiek, Den Haag heb ik van de collega's hier al te begrepen. Lijkt het me voor de komende jaren rustig op dat, uh, dat front? Het beeld wat we nu hebben gezien. Hoe uniek is dat? Wat kan dit betekenen zeg maar, voor de manier waarop men tegen het Koningshuis aankijkt? Of we eindelijk een keer een kijkje achter de schermen ja, hebben mogen nemen? Het, dat, volgens mij vindt iedereen dat leuk om, om even te kunnen zien hoe het dan gaat. En, en dat is het dan ook eigenlijk wel. We weten het nu en dat zal in het vervolg altijd zo, zo gaan. Ik denk prima. Uh, hoort bij de open openheid. Hoort ook bij, uh, bij uh, deze tijd. Uh, en dan mogen we straks ook nog even, even kijken naar uh, de staatssecretaris. Die dan weer, zoals de gewoonte inmiddels ook is. naar de ministers komen. Is maar één keer trouwens uh, ooit in de geschiedenis voorgekomen. dat die allemaal tegelijk werden uh, beëdigd. Dat was in 1973. Toen stond uh, het volledige kabinet. Den Uil op het bordes. Ook dat was weer een unicum. De foto 71 op het bordes was een unicum. Dus ja, er zijn altijd wel weer vernieuwingen. Oh, er zullen ook wel weer vernieuwingen komen. Oh, dat feitje. Nemen we nemen nog even mee met een Meijer, Dankjewel. Gaat ook voor Margret Boer bij Paleishuis de Bos. We horen jou na twaalf uur met al die details. De ministers zijn beëdigd. We zagen twee rode stropdrassen van Plasterk en van Ascher. De nieuwe ministers in dat kabinet Rutte 2. Beëdigd. We hebben de Bertelszijder gezien. We hebben meegekeken hoe dat gaat. Dus de koningin de ministers een stap naar voren laat doen. Na 12 uur het nieuws: de strijd om het Witte Huis.